...kunnen geven, dan worden wij daar niet vrolijk van. We houden dus om te komen met uh, de kanttekening als, toe, als de kei deze toezegging gestand blijft doen. Er wordt er geen enkele woningen in het middensegment huur gerealiseerd. De overige 410 woningen gaan in de koop. Waar nu de omliggende gemeente kiezen bij een ontwikkeling voor 40% sociaal, 40% middensegment en 20% koop... ...kies Zandvoort voor 22% sociale huur en de rest koop. U zult begrijpen dat we daar niet blij over zijn. Ja dat is wat u betreft, meneer Kramer. Ik ga schuin oversteken. PVV, meneer Deem. Ja, voorzitter, dank u wel. Even kort naar aanleiding van de nieuwe financiële uh, toegevoegde stukken... Uh, ...over het boeds financieel beleid. En uh, daar willen wij toch echt wel de wens uitspreken dat het college... Ja, ...heel erg gefocust blijft. Er wordt gesproken over uh, vermindering van de aardgasbaten... ...en de ontwikkelingen op duurzaamheid. Um, dat dat ja, natuurlijk uh, moeilijk is om een gezonde financiële positie te behouden... ...en de inschattingen van de bedragen daarin. Um, dit brengt namelijk enorme kosten met zich mee. En, um, mijn vraag is eigenlijk van hoe gaat het college nou... ...de Zandvoortse burger beschermen tegen en behoeden voor... Enorme kosten die straks uh, op ons afkomen aangaande uh, van het aardgas af en, en duurzaamheid. En daarnaast wil ik nog even uh, ingaan op uh, de, uh, wat, wat er is gezegd over de moties. Kijk, feitelijk lopen er natuurlijk alle moties die vandaag worden ingediend op de zaak vooruit. Want ik bedoel, al de partijen, behalve de PVV, hebben een raadsprogramma ondertekend. Maar... Ze gunnen het college niet de tijd om even op orde te komen en straks in het uitvoeringsprogramma te komen met de invulling van heel veel moties die nu uh, genoemd zijn. Ik bedoel, meneer Kabali zegt uh, de muziek vooruit lopen. Volgens mij dient hij zelf ook drie moties in. Die lopen allemaal op de muziek vooruit. Uh, meneer Kramer zegt daarin eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik, ik, ik ben het heel erg met hem eens. Ik heb zoiets van wacht nou even en uh, laat nou eerst eens de invulling van het programma zien. Kijk, feitelijk zou alleen de PVV-moties in kunnen dienen op dit moment. En dat uh, doen wij nog even niet, want wij geven het college even de tijd om, uh, om tot uh, beslissingen te komen. Uh, dus dat, dat vind ik wel uh, iets belangrijks. Neem niet weg dat wij natuurlijk wel keuzes maken. Meneer Deen, u daagt uit. Mevrouw Koper was als eerste, denk ik. En daar ben de kamer. Mevrouw Koper. Voorzitter, bij interruptie. Ik lees toch in de uh, motie van... De, de verhoging van de OZB, de ondertekening van de PVV. Of bent u dat niet? U, u bent wat voorbarig, mevrouw Kopen, want u onderbrak mij in mijn zin. Ik wilde zeggen, neem niet weg dat wij natuurlijk wel gewoon standpunten innemen op bepaalde moties. Daar zijn wij vrij in. Ik heb ook gezegd in de voorbereiding voor het raadsprogramma dat wij punten die in het PVV-programma uh, staan. Of punten die wij kunnen steunen naar aanleiding van onze uh, achterban. Ja, die gaan wij steunen. En punten die wij niet uh, uh, steunen, ja, daar doen we het niet bij. Okay. De motie van VVD is een punt. Ja, tuurlijk, die ondertekenen wij mede. Helaas, mevrouw Koper, uh, ja, uw motie kunnen wij uh, niet, uh, niet steunen. Omdat uh, ja, wij vinden dat echt even iets te, te, te groot punt. Om even af te wachten wat daar uh, het college over gaat zeggen straks in de uitvoering. Uh, meneer Deen, meneer Kramer had ook nog een interruptie. Oh, oké. Okay. Nou, de meneer de Deen, ik waardeer wel dat u uw vinger opsteekt als u niet weet waar precies het besluit over gaat. Dus uh, houd, houd dat zo. Kunt u dat na de toelichten? Ik begrijp u niet. Nou, volgens mij hebben wij uh, in het begin van deze vergadering een uh, besluit over iets genomen... waar u nu achteraf vroeg aan de voorzitter van, uh, voorzitter, kunt u mij nog even uitleggen wat ik besloten heb? Ik, ik, ik zie niet in wat dat met deze tekst te maken heeft. Nou, dat u misschien eh, in uw onderbewustzijn moties tekent. Goed. Nou, ja, ik kan u iets heel raars zeggen over oudere partijen enzovoort. Nee, en onderbewustzijn. Niet, maar... Dat doe ik niet. Ik, ik meneer Deen, ik nee. geef u een compliment hoe u, u verduidelijkt ja, en, en probeerde de boodschap te zoeken. Dus die is er nu. Ja. Nee, Waarom prima. Word, word de, uw opmerking wordt gewaardeerd, ja. meneer Kramer. Ja. Maar zo zit de PVV erin. Hij is geleend. Denk, dank je. Oh, hij is geleend. Ook nog. Gepikt. Ja. Goed gepikt. Nee, maar dat, dat, ik wil wel aangeven... Uh, dat meneer u Deen, u heeft nog een derde interruptie. Meneer Elkebali. En daarna mag meneer Deen uitpraten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Deen, die, uh, die, die, die hield uh, mijn moties aan het begin van uh, zijn betoog aan... Um, en ik, ik vind het eigenlijk wel dat ik daarvan een repliek op moet dienen. Um, wij gaan hier niet over um, onze moties althans. Dus dan komen ze aan de, aan de beurt. Uh, wij gaan niet over het bestemmen van geld. Dus ik snap eigenlijk niet waar u, uh, waar u mee komt. Waarom u zegt dat wij ook op de muziek vooruit Want ik ben van mening dat wij het hier niet... Wij hebben niet bewust niet gekozen om dit bij de voorjaarsnoten op te nemen. Omdat wij niet met geld aan het bestemmen zijn. En um, ja, ik vind dat eigenlijk een, een rare beschuldiging van uw kant. Graag een verduidelijking daarop. Nee, nee. Oké, okay, nou het gaat mij niet alleen om uh, financiële invulling... maar ook gewoon om inhoudelijke politieke invulling. En volgens mij uh, ja, zit u te trappelen om het programma duurzaamheid af te wachten. Nou, wacht dat dan ook even af. Dank u wel. Uh, meneer Deen, u had dus nog steeds het woord in deze uh, uh, Ja, ik had nog steeds het woord. En uh, volgens mij heb ik wel uh, gezegd wat ik wilde zeggen. Dankjewel. Dank u. Dan gaan we naar het CDA, meneer Metters. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, CDA die, uh, steunt de voorjaarsnota, uh, omdat we natuurlijk voor een goede financiële situatie staan. Uh, en ik wil het college bedanken voor de mededeling die zij gestuurd hebben, de twee mededelingen, als reactie op de behandeling van de financiële stukken in de Raadscommissie van 12 juni. En ja, daar doen ze eigenlijk een oproep, uh, als ik het goed interpreteer om uh, nog even te wachten op de uitvoering uh, in de begrotingsbehandeling van oktober. Er zijn toen heel veel wensen, uh, hebben de revue gepasseerd. Parkeertarieven, renovatiegebouw de krocht, sociale woningbouw, middelen sociaal domein, verlagen OZB, uh, Formule 1. Uh, het kwaliteitsteam misschien iets meer, uh, uh, het kernteam, het kwaliteitsteam voor de boulevard, wat meer geld. Mogelijk meer handhavers. er ligt ook nog een oude... Uh, wens daarvoor. En het college zegt daarover: uh, we willen graag een integrale afweging maken. Nou, daar zijn ze duidelijk in, en ik wil ze ook danken voor die duidelijkheid. Ook ten aanzien van de procesgang. Als je de, uh, dit leest, is er ook heel duidelijk in waarin we welke stukken kunnen verwachten als het gaat om het uitvoeringsprogramma 2018-2022. Het, uh, als het dus gaat om de uh, moties uh, die ingediend uh, zijn op dit moment... dan uh, uh, past als het gaat om de lastenverlaging van de OZB... Uh, past die dus niet uh, hierin. En los daarvan, het CDA is er ook geen voorstander uh, van... omdat dat wel heel sterk vooruitlopen is op het maken van die keuzes. In ieder geval eens met de heer Kramer. Uh, het kan ook niet zo zijn... Want in die motie staat natuurlijk wel degelijk dat uh, gevraagd wordt aan het college om met een voorstel te komen om het te verminderen. En dan structureel, 450.000 euro. Uh, en dat halen uit een heel andere reserve die daar nooit voor in het leven geroepen is. Dat vinden wij sowieso heel gek en uh, ongewenst. Wij zijn wel voor het verminderen van het zo laag mogelijk houden uh, van de lasten. En dat zit ook in het raadsprogramma. En dat hebben we onderschreven. Dus daar zijn we wel degelijk uh, mee, uh, mee eens. Uh, toch kan ik natuurlijk de reactie verwachten uh, van uh, collega's... als het gaat om de sociale woningbouw. Uh, en uh, ik wil u zeggen dat uh, dat gaat om een incidentele situatie uh, voor SIA-gelden. En dat is dus een andere situatie dan de structurele gelden... die voor de OZB gevraagd uh, worden. Daar zijn wij dus uh, niet voor. Dat betekent dat uh, het sociale woningbouw is voor het uh, CDA erg belangrijk. Uh, huishoudens met bescheiden inkomens, daar moeten betaalbare woningen voor komen. Meneer Metters, u heeft een korte interruptie van meneer Hendriks. Ja, voorzitter, want zo'n vergadering is ook wel fijn dat je dan precies weet van waar zit nou die uh, belemmering. Uh, dus misschien uh, kan ik wel op de steun van het CDA rekenen als ik de motie over de OZB aanpas. In die zin dat we hem alleen voor 2019 dan verlagen. Dus dat we dat incidenteel doen. Meneer Metters. Nee, want dat is ook ongewenst, omdat uh, uh, uh, het uitgangspunt voor het CDA is... Uh, geen structurele gelden, ook niet voor 2019. Uh, en, dan, en dan heb ik nog aangegeven uh, als argument... dat je een reserve daar niet voor moet, uh, moet gebruiken. En sowieso vinden wij die keuze niet zo verschrikkelijk uh, uh, handig. Het is ook geen CDA-keuze. Wel degelijk om lasten, dat heb ik al eerder gezegd... zo laag mogelijk te houden, dat onderschrijven we ook... Maar niet uh, om dat nu bij de OZB alleen hier te leggen. Er zijn meer mogelijkheden voor om lasten te krijgen. Meneer Metters, u heeft een aanvullende interruptie van meneer Hendricks. Ja, voorzitter, want het is maar niet helemaal helder wat de heer Metters bedoelt. Als ik namelijk incidenteel alleen in 2019 de OZB verlaag... dan doen we ongeveer iets vergelijkbaars als wat mevrouw Koper en het CDA... met de motie sociale huurwoningen doen. Namelijk voor één jaar een structureel bedrag uh, ter beschikking stellen. Dus voor mij als ik de, de, kan de heer Metters nog iets duidelijker uh, aangeven... Waar het verschil tussen zit tussen incidenteel de OZB verlagen en incidenteel geld geven aan een woningbouwcorporatie. Meneer Metters. Ik, ik heb ook gezegd, uh, uh, meneer Hendricks, dat uh, het CDA niet de prioriteit legt bij het OZB, maar wel als het gaat om uh, de sociale woningbouw. En daar was ik bezig in mijn betoog, uh, voorzitter. Uh, ik, uh, uh, mijn betoog over de sociale woningbouw die is, uh, uh, uh, die gaat met name over de corporaties waar de gemeente serieuze afspraken... Uh, mee, uh, ...mee moeten maken. En dat is ook even... Uh, ...al genoemd... Uh, door, de, ...door de OPZ, door de heer Kramer... ...en zullen we elkaar zeker tegenkomen. Want het is natuurlijk wel te gek wat er gebeurt... ...op dit moment, dat de sociale huursector... ...het probleem zou zijn... Uh, ...terwijl dat niet het probleem is... ...er zijn heel andere problemen. En wij gaan dus wel degelijk voor die sociale woningbouw... ...en vinden dat we daar een uitzondering van kunnen maken. En daarom hebben wij die motie ook gesteund. Als het gaat om de... ...formule... Eén, uh, ja, dan zult u hetzelfde uh, argument van mij horen. Uh, wij vinden niet dat we op dit moment, het is nog wel heel vroeg allemaal, zonder een plan uh, daarvoor, uh, dat, uh, dat steunen. Uh, we ondersteunen de, uh, de terugkeer. Er staat ook iets anders trouwens hoor, in het raadsprogramma over. Ik kan de letterlijke tekst wel voor, uh, voorlezen. Uh, maar wat houdt het in? Waarom een structureel bedrag en wat voor werkzaamheden zijn dat dan? Wij zijn wel voorstander voor de onderhandelingen en we kijken ook uit naar de uitkomsten daarvan. En dan zal er wel degelijk ook wat gevraagd worden, faciliterende gemeente. Dat moeten we ook zijn, want wij zijn er voorstander van. Maar niet op dit moment uh, zonder dat we weten waar het voor is, uh, wat houdt het in, uh, waarom een structureel bedrag, wat voor werkzaamheden. Dat is een brug uh, te ver en te vroeg voor het CDA. Dat in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Metters. We gaan naar de overkant. Meneer Hermsen, denk ik. D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, voorjaarsnota 2018. Nou, we hebben een uitgebreide discussie gehad uh, in uh, deze commissie hierover. Uh, ik heb na, uh, na aanleiding ook, of tenminste na het presidium heb ik ook nog een keer gevraagd van, joh... jongens, is het wel verstandig om zoveel moties in te dienen? Moeten we niet wachten op het uitvoeringsprogramma van het college? Um, en dat vind ik ook nog steeds het geval... Uh, ik denk dat het belangrijk is dat wij, dat wij wachten op hetgene wat het college ons brengt... om alvorens zeg maar, uit te gaan van wat voor moties, wat voor extra uh, uh, moties dienen we dan ook in... om daar uh, gebruik van te maken, om alsnog zeg maar, die extra politieke nadruk te geven. Ik zie het beide partijen doen. Ik zie het de VVD doen. Ik zie het CDA, zie ik met de PvdA het ook doen. Uh, anderzijds, en overigens wordt de VVD dan gesteund door uh, de PVV... Er is voor alle drie de moties ook te zeggen dat het zeer sympathieke moties zijn. Er is ook echt werkelijk waar helemaal niets mis mee. Ik vind nog wel echt dat, en ik hoor het de heer Kramer natuurlijk ook nog zeggen... ...laten we inderdaad wachten op de uitvoering. En als je er dan niet mee eens bent, dien dan die motie per onderwerp in. Desalniettemin hebben wij de motie van de VVD wat betreft de Formule 1 ondertekend. En dat gaat met name omdat wij vinden dat de intentie die hier afgegeven wordt... ...dat we echt heel graag die Formule 1 naar Zandvoort willen halen. Uh, ook graag uh, dat ook de mening van D66 is. Dus vandaar dat wij hem ondertekend hebben. Als het gaat om de motie van de VVD en uh, de PVV wat betreft de OZB... Uh, een sympathieke motie, ook een aangegeven in de commissie. 450.000 uh, euro in één keer is ons te veel... ...zeker als die structureel doorwerkt in de begroting. Een perspectief 450.000 euro maal 10. Dat is een behoorlijk gat wat we dan moeten vullen... Daarnaast vraag ik me af of het ook technisch mogelijk is... om een reserve zomaar vrij te laten vallen... als we niet weten of de reserve nog ergens gebruikt voor wordt. En daarna is het daar volgens mij ook nog een keer zo... maar dan kan de wethouder waarschijnlijk beter uitleggen dan ik... dat die reserve dan vrijvalt in de algemene reserve. Meneer Herms, u en... heeft een interruptie van meneer ja. Hendricks. Tuurlijk, meneer Hendricks. Ja, een interruptie, maar meer een soort antwoord op de vraag. Ja. Uh, want inderdaad, de raad gaat over de uh, bestemming van reserves. Dus, en ik heb expres ook nagevraagd van... verwacht van nou uitgaven uit deze reserve... Daar worden wel wat uitgaven verwacht, maar niet, uh, die staan sowieso ook nog niet geraamd. En die worden achter de schermen wel verwacht, maar niet tot deze orde van groot. Dus we kunnen dit veilig op deze manier doen. Meneer Heimsen. Uh, nou ja, goed, dank u wel voor de uitleg. En ik uh, hoop dat de wethouder daar misschien nog wat toelichting over kan geven. Um, als u hem anders had ingesteld, uh, en dan denk ik eventjes over die 450.000 euro verspreid over een jaar of negen... en dan 50.000 euro per keer... Dan hadden we misschien nog kunnen zeggen van. hadden we de motie kunnen ondersteunen, dat is wellicht misschien ter overweging. Dan is de druk in ieder geval minder hard. En zouden we hem in ieder geval niet door de gehele fractie, maar wel door een groot gedeelte van de fractie kunnen steunen. Wat betreft de motie van het eh, PVDA en het CDA over het, betaal, of het bouwen van betaalbare sociale nieuwbouw, ja, ik ben het helemaal met u eens. U heeft daar echt een punt. Eh, ik deel ook de zorgen van de heer Kramer van de OBZ. Er is ook te weinig. Uh, het is ook inderdaad middensegment, het is ook met name ook, denk ik, uh, de seniorenwoningen waar veel vraag naar is. En daar hebben we toen ook in het verleden ook vragen over gesteld, dus er is in ieder geval inzichtelijk wat er nodig is. Um, moet je daar dan nu al vanuit de strategische investeringagenda uh, bijvoorbeeld een miljoen euro uh, voor reserveren? Ja, wij vinden van niet. Um, je kan natuurlijk nadenken over eventueel percentages zeg maar, in de nieuwe bestemmingsplannen die eventueel nog vastgesteld moeten worden... Uh, maar ook daarin vind ik, laten we nou gewoon uh, even de uitvo het uitvoeringsprogramma voor 2018-2022 afwachten. Alvorens over dit soort belangrijke zaken gaan beslissen. En we dan de begroting gewoon op slot gooien. Dank u wel. Dank u wel meneer Hemsen, mevrouw van der Veld. Dank u wel. Uh, over de voorjaarsnota aan zich. Ja, we waren er toen al blij mee. Er zijn geen veranderingen, dus we zijn nog steeds blij... Wat betreft de moties, uh, ik moet u eerlijk zeggen... ...ik was van plan om vanavond een motie in te dienen... ...om geen moties in te dienen. En uh, dat heeft te maken met het feit dat er uh, vanavond een aantal moties liggen... ...die uh, eigenlijk ingaan op het raadsprogramma. En ik bedoel dit zeker niet beledigend... ...maar wel heel duidelijk de wens is van een bepaalde partij... En dat is dan een wens die niet helemaal opgenomen is in het raadsprogramma... ...om dat alsnog op deze wijze voor elkaar te krijgen. En dat, dat stuit mij tegen de borst. Want we hebben met z'n allen afgesproken bepaalde dingen daarin op te nemen. Eén partij heeft het niet ondertekend, dus die is zo vrij als een vogeltje... ...om, uh, om, om alles uh, wel en niet te willen... Maar ik vind op het moment dat je aan, het ene, aan de ene kant het college vraagt... om te komen met voorstellen die passen bij het raadsprogramma... en dan anderzijds tussentijds komt met zaken die daar wel degelijk invloed op hebben... en die dan een wens zijn die niet opgenomen is in het raadsprogramma... dat vind ik niet passend in de tijd. Ik zou zeggen, probeert u nadat het college met voorstellen is gekomen... gerust nog een keer... En dan hebben we ook meer cijfers en uh, dan weten we ook wat dat eigenlijk die 450.000 euro is een heleboel geld voor ons op onze begroting. En uh, ja, goh, hoeveel geld is dat nou eigenlijk per maand voor de mensen? En worden ze daar nou echt zoveel, heel veel blijer van? Dat is ook iets. Hè, want als je dat even grof berekent, dan is het uh, gemiddeld 50 euro per huisadres. Nou, dat is geld, ben ik het mee eens, maar verspreid over een heel jaar. Denk ik ja. Is dat nou alle moeite waard? Wat betreft natuurlijk de Formule 1, die hebben wij mede ondertekend. Omdat wij van mening zijn dat de raad hier in zijn algeheel, dat was unaniem, A heeft gezegd... om zoveel mogelijk inspanning te leveren om de Formule 1 er binnen te halen. En als er extra middelen voor nodig zijn dan vinden wij dat die beschikbaar gesteld moeten kunnen worden. Dus vandaar dat we die wel hebben ondertekend. En wil ik het bijhouden. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Meneer Algebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wat betreft de voorjaarsnoten, ja, daar zijn we al duidelijk genoeg over geweest in de commissie. Uh, daar heb ik ook geen verdere aanvulling op. Uh, wat betreft de moties, daar heb ik wel het een en ander over te zeggen. Dan um, begin ik bij de motie van de VVD om omtrent de OZB... Um, ja, ik kan het kort houden. Wij gaan het hier gewoon niet ondersteunen. Uh, heel simpel gezegd, omdat uh, wij geen voorstander zijn van het verlagen van de OZB. Uh, zoals mevrouw van der Velt al terecht zei, zit er enige marge in de OZB-gallen? We zijn al niet de duurste van, uh, van alles. Um, we zien ook geen noodzaak om dat nog lager te krijgen eigenlijk. Um, dan de motie van uh, de collega's van de Partij van de Arbeid en het CDA. Um, wij vinden dat een sympathieke... Uh, motie en zo'n derhalve daarom op ondersteunen. Uh, waarom wij die sympathiek vinden, omdat wij al tijdens de verkiezingen uh, in onze campagne ook heel vaak uh, het sociale woningbeleid uh, als kritisch en kritiekpunt van de gemeente hebben beschouwd en ook echt van belang vinden dat daar echt iets in gaat veranderen. Um, het is gewoon echt nijpend op de huurmarkt. Uh, de, de wachttijden zijn inderdaad van ellenlang. En als we daar iets aan kunnen veranderen met deze... ik hoorde incidentele uitgaven... is dat wat mijn fractie betreft prima. Ja, en tot slot de Formule 1. En eigenlijk geldt daar ook wel misschien een beetje hetzelfde voor als de OZB. Kijk, een tijdje terug hebben wij uh, met z'n allen een raadsprogramma afgesproken. En in het raadsprogramma hebben we dingen vastgelegd. Waaronder ook iets over de Formule 1. Wat mijn fractie betreft staat hoe het daar staat prima. Um, ik weet dat de fractie van de, de VVD... Anders over bepaalde dingen denkt en ook op bepaalde punten een. Uh, hoe noem je dat? Een, een, een, een uitzondering wil. Um, en ik vind dit eigenlijk, heel eerlijk gezegd. een beetje heronderhandelen. We hebben dit namelijk allemaal afgesproken. We hebben afgesproken dat we de lasten van OCB's zouden. Dat we de lasten zo laag mogelijk zouden houden. Uh, we hebben al een tekst over de Formule 1 afgesproken. Het, het, het, het is in mijn ogen langzaam een beetje het heronderhandelen van bepaalde punten. En daarbij kan ik ook nog het een en ander over het proces gaan zeggen over deze motie. Meneer Elgebalen, u heeft een interruptie. Mevrouw van der Veld. Ja, dan ben ik toch benieuwd hoe u er dan over denkt. Want uh, we hebben namelijk al afgesproken in het raadsprogramma dat er gekeken wordt hoe we de sociale woning, woningvoorraad uh, kunnen ophogen. Dus dat is precies hetzelfde argument. Meneer Elgebalen. Dat zou, daar heeft u misschien een punt. Is het niet zo in mijn ogen dat um, bij beide, OZB en uh, de Formule 1... het om structurele uitgaven gaat? Um, zoals u wellicht ook heeft gehoord uh, van, uh, van de Partij van de Arbeid... Uh, is, is dat een incidentele uitgave. En daar ligt voor mij wel een beetje de crux. Wij hebben nu eenmaal de mogelijkheid om die incidentele uitgaven te doen... Um, en, uh, ja, dat, dat vinden we, en wij vinden dit punt zo belangrijk, van, van die aard, dat we hem daarom ook willen steunen. Uh, mevrouw Gebali, u heeft een tweede interruptie van mevrouw ja. Van der Velzen. Sorry, ik hoor u zeggen dat uh, in uw optiek datgene wat voor de Formule 1 uh, wordt gevraagd structureel is. Ik hoop het niet, zeg. Want dat zou betekenen dat we nog een aantal jaren erop moeten wachten. Ja. Voorzitter, er staat letterlijk in de motie... Uh, meneer Kramer heeft ook nog een interruptie en daarna geef ik u het woord voor het antwoord. Meneer Kramer. Ja, misschien nog even de toelichting. In heel Nederland worden sociale huurwoningen gebouwd zonder dat de gemeente daar subsidie voor geeft. Dus ik uh, snap niet waarom Zandvoort nu voor 120 woningen 1 miljoen uh, subsidie moet uittrekken. Meneer Algebouw, u heeft het woord. Voorzitter, ik uh, antwoord dan eerst even op de vraag van mevrouw Van der Veld. Um, in de motie van de VVD staat letterlijk... Um, de terugkeer van de Formule 1 op te nemen als project... in een strategische investeringsagenda... en daar structureel een bijdrage beschikbaar te stellen... Uh, voor de werkzaamheden die de terugkeer van de Formule 1... naar zandstort moeten bevorderen. Het gaat hier dus om structureel geld. Um, en dat is dus wat ik net zei. Bij de motie van de Partij van de Arbeid en uh, het CDA niet het geval. Daar gaat het om incidentele uitgaven. En daarop voorbedoelend de interruptie van uh, meneer Kramer. Um, hoe mijn fractie hierin zit is heel simpel. Ik ben het geheel en al eens met wat u hiervoor zij omtrent het uh, ja, tekort aan sociale woningbouw in Zandvoort. En dat kan wat mij betreft niet uh, genoeg zijn, omdat het gewoon echt een nijdend probleem is. Als dit voor een deel een oplossing is voor het probleem, een eerste aanzet voor die oplossing van het probleem, ben ik daar heel makkelijk in en heel duidelijk in, dan wil ik graag een probleem oplossen. En is dit, vind ik, ook een taak van, uh, van mijn van mijn als raadslid, om uh, zo snel mogelijk te proberen... om uh, zo goed mogelijk een betaalbare huurwoning te hebben voor onze bevolking. Dank u wel, meneer Elgebari. -El maar meneer Deen heeft nog een interruptie. Ja. meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik hoor u steeds structureel uh, zeggen of niet structureel, maar kijkt u dan ook naar uw politieke overwegingen of ook naar geld? Want stel nou dat het heel erg structureel wordt uh, om die Formule 1 terug te halen en dat het nog drie jaar duurt, dan wordt daar 150.000 euro vooruitgetrokken. Hoe ziet u dan die verhouding met uh, de motie van uh, PvdA? Meneer Alstbaling. Voorzitter, dan ben ik, wil ik eerst een wedervraag stellen aan de heer Deen voordat ik deze beantwoord. Waar haalt u de 150.000 euro vandaan? Meneer deen. Nou, dat staat volgens mij in de motie aangegeven, in die zin. Er staat geen bedrag in de motie aangegeven. Prima. Nee, niet meer. Die stond erin. Oh, dat stond er inderdaad. Oké, okay, helder. Dat stond erin. Dus de motie is aangepast. Nou ja, het gaat even niet waar het, om vandaan, waar het vandaan komt. Want ik, ik vind het wel goed dat u een wedervraag stelt. Maar ik zou graag eerst eens een antwoord willen. Hoe u dan uh, die verhouding ziet... Of wat, wat is nou uh, erg aan structureel of niet structureel... in verhouding tot uh, de financiën? Meneer Algebari. In mijn ogen is het structureel erg... het erg aan structureel, om het zo te zeggen... het feit dat wij daarmee uh, op de toekomst al ingaan. En zoals u wellicht ook goed zei... Um, we hebben een raadsprogramma gemaakt... en de uitvoering daarvan... Uh, daar moeten we keuzes in maken. Op alle, alle terreinen. Um, dat is het verschil van dat is het verschil van de, van, de, van de motie tussen het CDA, Partij van de Arbeid en de andere twee... Um, is dat de motie van de Partij van de Arbeid en de CDA in incidenteel geldt... en daarmee uh, niet die beslag legt op de toekomst. En als je ook naar of, of, het meerjarenperspectief bijvoorbeeld kijkt... Um, de, de, het, heeft, het heeft wel een hele andere uitwerking bijvoorbeeld rondom de OZB... op, op dat in plaats van uh, nu een incidentele uitgave van de Partij van de Arbeid en het CDA... Wat mij betreft. Als dat antwoord is, dus de graag. Meneer Kramer. Vindt u het dan verantwoord om een corporatie... die het afgelopen jaar miljoenen winst heeft gemaakt... één miljoen subsidie te geven? Voorzitter. Ja, gebaren. Oh. Ja. Voorzitter. Um, wij vinden dat woningen betaalbaar moeten zijn. En of dat nou via links of via rechts moet... Um, het, is van, het, het is van belang, vinden wij, dat een woning die in Zandvoorten wil hebben... en zeker een sociale huurwoning, dat die betaalbaar is. En uh, u kunt dan zeggen nu van, ja, gaan we dan een miljoen subsidie geven aan een woningbouwcorporatie? Um, ja, ik vind dat, ik vind dat misschien iets, iets te kort door de bocht dan in deze. Um, ik, uh, ja, dat is mijn reactie op, wat dat betreft... Uw antwoord is helder, meneer Gebale. U hoeft het er niet over eens te worden. Ik stop even deze discussie. Mevrouw Koper, heb ik net gezegd, uh, mocht nog uh, iets zeggen in eerste termijn. Dank u wel, want ik heb nog niet op alle moties gereageerd. En ik wil graag ook even reageren op alles wat er gezegd is over onze motie. En ik, uh, uh, ik beluister een aantal dingen. Ik ben ontzettend blij in ieder geval met, uh, met uh, het, het, uh, het feit dat het zoveel aandacht krijgt bij andere fracties ook. ...als het gaat om de betaalbare sociale nieuwbouw. En wat ik juist had willen vermijden met deze motie... ...is de discussie over percentages, want die wilde ik dolgraag voeren. Want die hebben we met elkaar geprobeerd te voeren in het raadsprogramma... ...en daarvan hebben we ook nadrukkelijk gezegd, dat doen we in oktober. En ik deel wat dat betreft de mening van collega Kramer van OPZ... ...we moeten het met elkaar eens fundamenteel eens worden over die sociale woningbouw... ...en daar echt grote stappen in nemen. Dat neemt niet weg dat als er al voorbereidingen zijn voor stappen, dat wij onze fractie en het CDA er ook in vinden dat als je die stappen neemt nu en je hebt plannen, dat dat ook van geld voorzien moet. Wij hebben ook nadrukkelijk gekeken, kijk je dan naar structurele uitgaven in de toekomst en belast je daarmee de begroting, dat was ook juist niet onze bedoeling... Eh, zoals u zich kunt herinneren hebben in de commissie, het gaat onder meer over de grondexportatie, onder meer over de strategische agenda bij het jaarverslag en vandaar ook eh, onze motie om niet alleen in de strategische investeringsagenda geld te bestemmen voor de grote plannen die er zijn van de boulevard, maar om datzelfde middel, wat ook al gelabeld staat voor wonen, om dat ook in te zetten als het gaat om de sociale woningbouw. Nu begrijp ik van collega's ook dat, uh, dat er een aantal zaken in, in onze motie staan die misschien wat specifiek zijn. Als het gaat voor het bedrag wat er genoemd wordt. En als het gaat over aftoppingsgrens. Want dan hoor ik ook bij meneer Kramer de weerstand als het gaat om... Hoe ga je dit nu omzetten in beleid? Ga je de corporaties subsidiëren? Nou, zo is de, daar is de motie niet op gericht. Dus ik stel voor om, om met elkaar even... Dan kijk ik even naar mijn collega's van het CDA... om even straks daar nog even goed naar te kijken. Um, dat is, denk ik, voor wat betreft de antwoorden die je... Uh, uh, de vragen die er gesteld zijn over sociale woningbouw... en daar wil ik graag nog even iets zeggen over de moties van de, van de VVD... En ik had net in het kort aangegeven, voor alle duidelijkheid... dat de voorjaarsnota, er is natuurlijk heel veel werk verzet de afgelopen periode. Beleidsadem was, uh, was de bedoeling. En volgens mij ligt er uh, in ieder geval een goede basis... voor de mooie plannen die we straks met elkaar in oktober gaan, uh, gaan bespreken. De moties van de, van de VVD. Als het gaat om de OZP, dan... Uh, ja, dan dan deel ik de, de, de opinie die hier al geventileerd is. Dus ik hoef niet anders te herhalen dat dat gaat om structureel woonlasten en een andere discussie. En daar zijn wij geen voorstander van om op die manier die, die discussie te voeren. Dus wat we met elkaar hebben afgesproken eh, om dat bij de begroting te doen, dat, dat ondersteunen we. Als het gaat om de formule 1, dan is eh, ons partijstandpunt daar ook in ons verkiezingsprogramma heel helder in... Wij zijn blij met het, uh, de, de, de ambitie om de Formule 1 terug te halen naar Zandvoort. Ik kan me echt verheugen op de dag dat ik wakker word met, met het geluid in mijn oren. Maar wij gaan daar niet het gemeenschapgeld zomaar aan uitgeven. Dat hebben wij in de partij een heel duidelijk standpunt in. En dat betekent, wij zijn, wij zijn ons ervan bewust dat als je zo'n ambitie uitspreekt, dat je in de toekomst zult moeten faciliteren. Dat komt dan ter zijnde tijd wel in voorstellen terug. Maar wij gaan dat niet zo op voorhand financieren. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Dit was een uitvoerige eerste termijn. Ik geef het u maar mee. Het is half elf. En ik ga echt niemand meer in eerste termijn nu nog het woord geven. Nee. We gaan naar het college toe. Ik kan u verzekeren dat na het college ik kortschors vijf minuten. Die kunt u benutten. Maximaal vijf minuten. Want... Ik ga niet langer dan kwart over elf door vanavond. En als we dan niet met de agenda klaar zijn... dan plan ik een tweede vergadering deze week. Dat is aan mij, zoals u weet. Dat staat in uw reglementen. Ja. En dat betekent, want het kan allemaal makkelijk... maar het vraagt van u enige efficiëntie en to the pointheid. En wat minder interrupties. Ik geef u zo gratis wat adviezen mee... En ik ga u daarbij helpen als u dat wil. Zo niet, dan blijf ik rustig achterover zitten. De wethouder heeft het woord. Ja, wethouder Bluis. Ja, ja. Kort graag. Ja. Nee, het, het is natuurlijk wel interessant dat je in een voorjaarsnota beleidsarm aanbiedt. Dat, dat, dat doe je maar één keer in je leven. Nou, dat, dat is bij deze gebeurd. En dan zie je ook meteen de consequenties. Uh... Dat je ambtelijke adviezen soms ook wel eens in de wind zou moeten slaan. Maar laat, dat is uh, aan de orde. Op zich denk ik een, dat jullie een goede discussie daarover hebben. Even een paar inhoudelijke dingen die gezegd zijn. Uh, het gaat over die, die, die woonlasten. Dus ik kom straks wel op de moties terug. Uh, de woonlasten. Uh, je moet het in zijn totaal inderdaad zien. En in, in, in de heer Kramer, ja, zit, zitten we dan zitten we laag? Kunnen we hoger? Ja, we kunnen hoger. We zitten met de OZB is een bepaald percentage. Zitten we aan de onderkant? We zitten op de gemiddelde woonlasten. Gemiddeld, hè? Maar we zijn een dure gemeente. We hebben relatief hoge OZB. Dus feitelijk zitten we veel, zouden we veel hoger kunnen zitten. En dat ziet u ook in uw onderliggende gemeentes wat er aan de hand is. Dus voor het, het niveau waarin wij zitten, is dit echt... En dat we dan onder het landelijke gemiddelde zitten, dat zegt wel iets. Dus dat moet je ook meewegen. En daarnaast heeft u ambities. Dus dat mag u allemaal straks bij de moties meenemen. Ik ben blij dat u de stukken die wij nog hebben aangereikt goed hebt gelezen. Want ik hoor dat steeds terug uh, in de discussie. Uh, de PVV nog over de aardgasbaten. Maar dat, dat ging meer de aardgasbaten in relatie tot hoe de overheid... door minder aardgasbaten minder inkomsten krijgt. En wij vervolgens dus ook weer minder trap op, trap af. Dus daar betalen wij aan mee. Dus, maar okay. en, en verder hoe we dat moeten gaan organiseren. Ja, ik denk dat dat... Heel, heel belangrijk is om bij die beleidsagenda, alsof we het over het milieu hebben van de OD einmond die denk ik in dit najaar komt, om die discussie dan heel goed met elkaar te voeren. Ja, de, pot verwijt de ketel, dat heb ik wel mooi geconstateerd vandaag. Iedere fractie heeft elkaar verweten dat ze iets hebben gedaan wat ze niet zouden mogen doen of andersom. En dat vind ik wel mooi... Maar uiteindelijk is het gebeurd en u hebt een goede discussie erover gehad. En wij, wij stellen eigenlijk voor, van neem, laat deze moties nou gewoon even boven de, boven de markt hangen, in principe. En uh, wij hebben het gehoord, het staat in uw raadsopdracht, staat, u heeft het over de sociale woningbouw. U heeft een mooie discussie al gevoerd en dan komt maandag, gaan we er nog verder over in. En dan kunt u hem juist, want daarom is die notitie ook... Nog voor het geces op met u te bespreken, want dat is een notitie die al vrij oud is. Die is al van vleden, nog van vleden jaar, maar daar is waarschijnlijk tijd om te behandelen. Nou, dat kunnen wij dat ook mooi meenemen. Dus wij hopen ook op een hele mooie discussie over dat volkshuisvestelijke opgave. Dus wat dat betreft bedankt Partij van de Arbeid voor deze motie, want dat geeft ook weer een die discussie weer. De OZB naar nou, de discussie heeft u ook gevoerd. Wij zeggen van, laat dat ook even rusten. En ten aanzien van de circuitmotie, dat zal de heer Kuipers behandelen, daar wil ik het ene ding van zeggen. Het is wel zo dat gelden die uit de SIA komen, zijn incidentele uitgaven die we doen. Dus geen structurele uitgaven. Dus u zegt, wij willen een bedrag, want de SIA is met name bedoeld om te stimuleren. Dus wij hebben een pot waar we even kunnen stimuleren. En het is eenmalig geld wat je eruit haalt. Dus dat structurele, dat is dan nog wel een... Discussiepunt Maar de discussie laat ik nog even aan de wethouder over, die erop reageert. Ik dank dat u het toch uh, heel mooi hebt gediscussieerd. Het was uw eerste keer. Ik geef u de complimenten daarvoor. Dank u wel, wethouder Bluis, voor dit bondige betoog, wat goed duidelijk was. Wethouder Kuipers neemt heel kort over... Wethouder Kuipers, Formule 1-motie. Ja, Voorzitter, dank u wel. Ik kan mij nog herinneren dat wij, eh, ik denk dat het 2,5 jaar geleden eh, was, hier met elkaar eh, in een toen iets andere samenstelling tegen elkaar zeiden. En daar heeft u toen als raad eh, unaniem een, een standpunt over ingenomen. Wij willen hartstikke graag die Formule 1 weer eh, terug naar Zandvoort. Um, en we zitten nu uh, 2,5 jaar later en eigenlijk realiseer ik me ook als ik net uw uh, prima debat uh, uh, zo aanhoorde dat we natuurlijk in een wat andere samenstelling zitten. En het lijkt wel een beetje alsof we onze uh, trouwbeloftes ook opnieuw uh, willen uh, herbevestigen. Ik ben blij te horen dat de hele raad nog steeds uh, uh, zich erachter schaart dat we die formule 1 heel graag terug willen hebben. En tegelijkertijd viel het mij natuurlijk ook wel meteen op dat er een hele brede meerderheid van de raad voornemens is uh, de motie te steunen. En de motie is normaal gesproken een oproep aan het college om iets te doen of te laten. Op zich is deze motie niet nodig. Wij doen al heel veel. We werken er heel hard aan. En in de commissie was ook al even aan de orde... Moet er nou extra geld komen om een aantal dingen te onderzoeken... of dingen verder te brengen? Nou, het feit dat we het niet hebben opgenomen in de voorjaarsnota... zegt wat dat betreft denk ik genoeg. Wij werken hard op dit moment en dat doen we op een manier... Uh, ...waar we niet alleen succesvol zijn... ...maar ook niet ontzettend veel geld uh, in hoeven te stoppen. En in ieder geval niet bedragen waarvoor we uw toestemming uh, nodig hebben. En tegelijkertijd de motie roept natuurlijk eigenlijk ook wel op... ...om te laten zien, ook aan de buitenwereld... ...wij willen het heel graag en er hoort misschien ook geld bij. Uh, dat kunnen wij natuurlijk alleen maar van harte ondersteunen. Er komt een moment dat we uh, met elkaar hopelijk gaan praten over de vraag... Uh, uh, ...veronderstellen we eigenlijk dat er overheidsgeld bij moet uh, of niet? Uh, en dat staat, vind ik, in de motie ook goed verwoord... Door te zeggen, het hangt natuurlijk ook af van de uitkomsten van de onderhandelingen met de organisator. En kom dan met een voorstel. En aan die partijen die hier, en dat zou ik in de schorsing ook nog wel even met u willen bespreken. Ik heb eigenlijk de Partij van de Arbeid volgens mij horen zeggen... wij hebben toch wel een wat principiële punt op dit onderwerp. Maar de andere twee partijen, GroenLinks en het CDA, hoor ik ook zeggen... we willen het wel graag, maar we vinden het wat prematuur. Ik vind zelf dat de tekst van de motie op zich heel duidelijk aangeeft... dat we op beide momenten als college nog iets te doen hebben... Zowel als het gaat om het, uh, het eerste balletje bij de oproep. Uh, het college kan niet zelf zomaar een bedrag ter beschikking stellen. Dat moeten we ook weer aan u voorleggen natuurlijk. in de Of het nou strategische investeringsagenda is of niet. Dat leggen we dan aan u voor. En dat zal dan denk ik bij de begroting uh, zijn dit najaar. Um, en het tweede balletje al helemaal. Uh, als we uh, als gemeente een bijdrage zouden moeten betalen. Als dat in de uitkomst van de business case uh, uh, gevraagd zou worden, dan zal ik zeker bij u terugkomen. Eh, omdat ik niet alleen vind dat dat iets is waar de Raad een voorslag over moet nemen. Het gaat over geld en dat moet je ook dermate duidelijk specificeren... dat we dat gewoon ook daadwerkelijk met elkaar vaststellen. Eh, op welk moment dat is, dat weten we nog niet... maar daar gaat u echt al een besluit over nemen. Dus op zich vind ik de hele wijze waarop de motie eh, verwoord is... voldoende duidelijk maken, we komen nog bij u terug. Eh, en ik zou het toch wel heel mooi vinden, eh, net zoals een aantal jaren geleden... Eh, dat we of met z'n allen zeggen, eh, we willen dit zo... Uh, nogmaals, uh, als wethouder zeg ik, wij willen dit als college uh, namens u natuurlijk graag uitvoeren. Daar zijn we ook hard mee bezig, dus op zich is de motie niet nodig. Maar als die dan toch in stemming uh, zou worden gebracht, dan zou ik het wel mooi vinden... ...als we daar ook wel weer breed met z'n allen achter gaan staan. Dus misschien moeten we daar zo nog even over doorpraten met elkaar. Dank u wel, wethouder Kuipers. Zoals gezegd, ik schorst deze vergadering voor een minuut of vijf. Dat betekent dat ik uiterlijk kwart voor elf heropen en u vraagt daar aanwezig te zijn geschorst. And my heart being fast I began to lose control I began to lose control My nuts Dames en heren, welkom terug bij de openbare raadsvergadering van de gemeente Zandvoort, geheropend. Het college heeft net geantwoord in eerste termijn. Ik heb al aangegeven dat de tijd gaat dringen en dat er buitengewoon veel is gezegd. Dus ik ga in tweede termijn u allen op het hart drukken om alleen datgene nog te zeggen wat nog niet is gezegd. Kort samengevat, heeft u veel over en weer over moties gezegd. Het college heeft gezegd. Uh, op de moties OZB en bouwen wacht nog even af. Hangen boven de markt, kort gezegd. En op de motie Formule 1 kunnen we nog een beetje aan de tekst sleutelen... zodat het draagvlak wordt vergroot. Dat is de essentie. Kunnen we tot deze essentie de discussie bondig houden? Goed, wie van u wil het woord? Meneer Hendricks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb in de eerste termijn goed naar het college geluisterd... en ook gehoord dat... Uh... ...men graag ook mee wil denken met zo'n ocb verlaging in de toekomst. Uh, dat gehoord hebbende, uh, gehoord hebbende dat men nog bezig is met die uitwerkingen... ...van wil ik die motie ga, de motie OCB graag aanhouden. Dank u wel. En voorzitter, uh, met betrekking tot de Formule 1-motie... Uh, ...heb ik ook uh, mijn collega's hier geluisterd. Ik heb gehoord dat vooral het structurele geld... en de strategische investeringsagenda een belemmering uh, is. Uh, ik zou het zonde vinden als we zo'n uh, uh, breed draagvlak wat we hebben... ...voor die Formule 1, dat we dat laten... Uh, Verwateren door zo'n uh, beetje technische discussie. Dus ik wil graag de eerste bullet van de motie uh, terugtrekken. Uh, eruit halen. Ik hoop dat dat mondelijk ja, kan, uh, voorzitter. Dat kan. Zodat uh, uiteindelijk de oproep van de motie is om afhankelijk van de uitkomst... ...van de onderhandelingen van de organisator te komen... ...met voorstellen voor een gemeentelijke bijdrage... ...om de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort definitief mogelijk te maken. Dank u wel, meneer Hendricks. Is dat voor iedereen duidelijk? Ik zal ze straks nog even zorgvuldig formuleren. Mevrouw Koper, ik ga gelijk door... U heeft een motie ingediend, mede met het CDA. Wilt u daar iets over zeggen? Ja, graag voorzitter, dank u wel. Uh, we hebben de, het antwoord van de, van de wethouder de gehoord en de, en de serieuze discussie die we met de collega's gevoerd uh, hebben. En uh, blij met alle opmerkingen die gemaakt zijn en ook blij met de, de, de, de woorden van de wethouder. Dus wij hebben de, in de schorsing met elkaar besloten dat we evenals uh, wat collega Hendricks net deed met de OZB-motie, dat we onze motie zullen aanhouden. Goed, dank u wel, mevrouw Kopen. Mevrouw van der Veld. Ik ben blij dat ik als derde het woord krijg en niet als eerste. Want nu kan ik het als positief ding benaderen. Dat ik, dat ik blij ben dat uh, u beseft dat het aan de knoppen draaien vanzelf nog komt. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Andere nog? Niet? Dan is daarmee de tweede termijn gesloten. Ik kan mij niet voorstellen dat het college nog iets wil zeggen. Uh, in tweede termijn. Attent, scherp van u. Uh, meneer Mitterst heeft... Mevrouw Weijers, u wilde in tweede termijn. Excuses. Gaat uw gang. Dank u wel. Gezien de tijd zal ik het zeker kort houden. Um, wat ik nog extra wil benadrukken is uh, dat het uh, allesbehalve aan, um, aan de orde was... om te zorgen dat er een bepaalde verdeeldheid zou komen in de raad... Uh, gezien de motie van de formule 1. Het gaat ons namelijk uh, niet om de bereidwilligheid... Om, uh, ja, om te kijken wat er vanuit de organisatie komt... en dat we dan als gemeente een mogelijk een bijdrage gaan leveren. Maar inderdaad, de trigger was ook voor het CDA... dat die, dat die bullet voor het structureel een bijdrage te leveren... dat dat iets was wat wij niet konden steunen. We kunnen het ook waarderen dat die motie nu is aangepast. En ja, nogmaals, uh, uiteraard Formule 1, ook voor het CDA... en op deze manier kunnen wij dit uh, ook Dank van harte steunen. Dank Reijers. u wel, Ik zie nog een spijt op de hand, meneer Algebali. Het zijn allemaal mijn woorden, leden. Graag dat, uh, geen commentaar, uh, kost tijd, spijt me. Nee. Voorzitter, nog een uh, nabrander wat uh, betreft GroenLinks. Um, ik sluit mij graag aan bij de woorden van uh, mijn collega van het CDA. Um, het is ons ook niet gedaan te doen om uh, tegen de Formule 1 te zijn. We zijn de juist voorstander ook van ook GroenLinks, dat is ongekend. Um, wij zijn ook blij met uh, het feit dat de eerste bullet uh, is geschrapt en daarover kunnen wij nu deze motie ondersteunen. Nou, ik kijk nu nog een keer rond, of ik me niet vergis. Dat is niet zo. Dank voor uw welwillendheid en coulance. De voorjaarsnota 2018 wordt nu in stemming gebracht, bij hand opsteken. Wie is voor deze voorjaarsnota? Bij hand opsteken. Ik constateer uh, dat dat unaniem is. Dank u wel, meneer Kramer. U voelde hem, hè? Daarmee is de voorjaarsnota aangenomen. Dan is er nu nog één motie die in stemming wordt gebracht en die is gewijzigd met alle respect. Die motie luidt nu, roept het college op afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen met de organisator van de formule 1... ...te komen met voorstellen voor een gemeentelijke bijdrage om terugkeer van de formule 1 naar Zandvoort definitief mogelijk te maken. Dat is de essentie. Bij hand opsteken. Wie is voor die motie? Ik constateer dat voor zijn de PVV, D66, VVD, OPZ, CDA, GroenLinks en GBZ. Wie is tegen deze motie? Tegen is de Partij van de Arbeid. Daarmee is de motie wel aangenomen. Dank. Wij gaan door naar agenda punt 12. Het meerjarenperspectief grondexploitaties gemeente Zandvoort. Uh, daar heeft u een raadstaak voor gekregen. Dat is in de commissie uitgebreid over gesproken. Het is een informele avond geweest. Ik antwoord zo de wethouder die mij iets invluistert. Er is een informele avond geweest. Wie wil hier nog het debat over hebben? Want u weet ook dat er op de onderliggende stukken geheimhouding rust. Wie van u? Mevrouw Koper, gaat u gang. En dan ga ik, ik wil dus er zeker geen uitgebreid debatten overvoeren, maar ik wil wel bedanken voor het feit dat op ons verzoek de, de, de avond zo snel heeft plaatsgevonden. En ik wil even namens uh, mezelf zeggen dat ik het buitengewoon verhelderend vond, de, de informatie die gegeven is. Compliment daarvoor. Dank u wel, meneer Kramer. Ik zag uw vinger bijna net zo snel. En dan meneer Metters. Ja, ik kan een hele verhandeling houden nu uh, waarom wij deze niet willen vaststellen. Wij stellen voor om uh, hier kennis van te nemen en dat het college hier verder mee gaat. En dat zij al het mogelijke doen om uh, voor 2018 met uh, de juiste kaderbesluiten te komen en daar de aangepaste grekse aan te koppelen. Dank u wel meneer Kramer. Meneer Metters. Ja voorzitter, uh, nou, uh, wij, uh, wij zijn voor het raadstuk. Kort en bondig, dank u wel. Iemand anders? Niemand. Uh, wethouder Bluis, ik geef u het woord, want meneer Kramer doet een alternatief voorstel. Ja, ik, we hebben daar al meerdere keren over gediscussieerd. In principe is het een notitie, een, het is in feite een beleidstuk wat de basis is van waaruit wat u voorstelt gaat gebeuren. En daar gebruiken we dan vervolgens de cyclus voor, de najaarsnota... En de voorjaarsnoten om die aanpassingen te doen. Dus wij komen inderdaad zo snel mogelijk met aanpassingen erop. Mede afhankelijk van de uitkomsten van het uitvoeringsraadsprogramma. Want dat is mede bepalend voor welke aanpassingen we moeten doen. Maar we hebben wel dit kader, dit beleidsstuk, deze basis nodig. Omdat het ook nieuwe stijl is. Dus, want dat is de reden wat wij zeggen van het moet gewoon vastgesteld, zou vastgesteld moeten worden. Dank u wel, wethouder Bluys. Ik zie dat meneer Kramer heeft een vraag ter verduidelijking. Ja, u noemt het een kader. En als u een kader noemt, dan ben ik er helemaal zwaar op tegen. Uh, meneer Bluis, ja, korte reactie graag. Het is een perspectief, hè? een meerjarenperspectief. Dat staat er. Okay. Dus de kaders, de, ka de, ka de, dus de risicokaars, die worden telkens aangepast. Dus het is een perspectief. Het is geen kadernota. Dat klopt, daar heb je gelijk in. Dat zijn de verkeerde woorden. Dank u wel, werdhouder Bluis. Iemand behoeft aan een tweede termijn? Dat is niet het geval... Dan breng ik het meerjarenperspectief grondexploitatiesgemeente Zandvoort bij uw stemming. Bij handopsteken. Wie is voor dit voorstel? Voor dit voorstel zijn de gemeentebelangen Zandvoort, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Christendemocratisch Appel, eh, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, ja. Democraten66, ja, de Partij voor de Vrijheid. Wie is tegen dit voorstel? Tegen is de fractie van OPZ. Daarmee is het voorstel aangenomen. Het dus, uh, en daarmee heeft u, zoals ook staat in het voorstel, de geheimhouding bekrachtigd. Agendapunt 13. Een motie van GroenLinks over ballonnen. Meneer Elkebali, heeft u behoefte om hem toe te lichten... of zegt u, ik dien hem in en draagt het verzoek voor? Een, een zeer korte toelichting, voorzitter. U heeft het woord... Wat GroenLinks betreft, de motie omtrent het verbod op ballonnen bij gebruik evenementen en festiviteiten. Wij streven naar bij deze motie vooral het verbod op heliumballonnen. Wij zien dit als een probleem. Zo'n 72.000 ballonnen komen per jaar in zee terecht en worden derhalve opgegeten door dieren die gebruik maken van deze zee. Daarbij vinden wij het deal wel ook heel erg belangrijk. Uh, meegenomen dat in het raadsprogramma er wordt gesproken over duurzaamheid uh, en deze motie dus daarom in lijn is met het raadsprogramma, uh, vinden wij het van belang uh, dat wij deze ballonnen en dan met nadruk de heliumballonnen verbieden. Uh, wat, dat wat heeft deze motie. Ik neem aan dat ik in de volgorde van de andere moties even het verzoek uh, aan het college letterlijk voorlees. Het verzoek aan het college is een verbod op het gebruik van ballonnen tijdens evenementen en festiviteiten op te nemen in de algemene plaatselijke verordening. Dank u wel, meneer Algebali. Ik uh, ben voornemens om eerst elke indiener van elke motie een korte toelichting te laten geven. Vervolgens vragen ter verduidelijking te stellen. Dan gelijk naar het college te gaan en vervolgens een kort rondje debat. Akkoord met die procesvolgorde? Meneer Algebali. Voorzitter, ik vergat daar half nog te zeggen wie deze motie hebben ingediend. Dat is misschien wel handig om te weten. Uh, de fractie van GroenLinks is mede ingediend door Gwz, D66 en het CDA. Dank u wel voor die waardevolle aanvulling. Akkoord met mijn procesvoorstel? Ja. Vragen ter verduidelijking? Meneer bouwberg Ja, voorzitter. Ik zou de indieners willen vragen of het misschien verstandig zou zijn... om het verbod op het gebruik te veranderen in het verbod op het oplaten van ballonnen. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Ik ga gelijk door met de vragen. Verzamel Verzamels even mevrouw Keurensson. Dank u voorzitter. Hebben de indieners overwogen om te wachten met, uh, een, om dit op te gaan nemen in de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid? Goed, meneer Elskabali, compact graag. Uh, allereerst op uh, de, de, de vraag van de heer Bouwberg-Wilson. Uh, scherp, uh, wat mij betreft, en ik kijk ook even de andere fracties aan, is dat uh, geen probleem. Dat is een goede uh, Wat betreft de vraag van, het, uh, van de VVD, van mevrouw Geurensen, ik had deze vraag kunnen verwachten. Um, ja en nee. Wij zien dat hier wel een noodzak achter, een grote noodzak achter zit. Zoals ik net aanhaalde. blanden zo'n 72.000 ballonnen in de zee terecht. En dat zorgt voor onnodig veel dierenleed. En daar willen wij zo snel mogelijk iets aan doen. Dank u wel, meneer Gewali. de Kuipers. Ja, dank voorzitter. Sympathie voor de motie als het gaat over het doel dat u nastreeft. De plastic soep willen we met z'n allen terugdringen. Mevrouw Geurensen zegt denk ik ook al terecht... maar we gaan ook duurzaamheidsbeleid ontwikkelen de komende tijd. En de discussie net gehoord hebbende uh, over de voorjaarsnota... en uh, of zaken wat prematuur zijn, bekruipt mij wel het gevoel... Um, als u de motie even boven de markt houdt... Uh, tot het moment dat wij met het duurzaamheidsbeleid komen... dan um, kunnen wij ook... Uh, wellicht andere instrumenten aanreiken. Dit is een instrument wat je kunt gebruiken. Een verbod op bepaalde zaken. Dat geldt straks ook voor de staatsgeldmotie. Dat is natuurlijk een manier om het doel te bereiken. Maar er zijn ook andere manieren. En de effecten die dit heeft, niet alleen economisch... maar ook, er zijn tegenwoordig biologisch afbreekbare ballonnen... om een voorbeeld te geven, Er zijn ook andere manieren om ergens te komen. Ik zou graag willen dat we dit meenemen richting dat duurzaamheidsbeleid. Dat u hem nog eventjes wat dat betreft boven de markt houdt tot we daarmee komen... Uh, en dat we dan beoordelen met elkaar uh, of we de goede maatregelen treffen... om dit soort onnodig uh, zwerfvuil uh, vanuit Zandvoort ook zoveel mogelijk in te perken. Dank u wel, wethouder Kuipers. Meneer Elkebali. Uh, ja, gehoord, de wethouder. Uh, gaan we hem boven de markt laten hangen? Uh, ja, ja. Ik, uh, ik trek deze dan bij deze en ik hou hem boven de markt. En dan, uh, ja, Prima. Dank u wel. Iedereen is u dankbaar en u bent het inhoudelijk eens. Wij gaan door naar agenda punt 14. Motie groen links over afval. Uh, meneer Elgabali, geef ik u het woord of heeft iemand anders dat genoegen? Ik, uh, ik denk, er is niemand anders meneer de voorzitter dan meneer Elgabali. Helaas. Nee, maar uh. ik bedoel misschien dat een mede-ondertekenaar dat ook doet. Maar gaat u gang, zonder van de tijd. Ja, daarom. Um, kort maar krachtig. Um, we hebben een paar hele mooie stranddagen gehad. En uh, wat mij opviel toen ik naar het strand ben gegaan... is de, eigenlijk wat, wat ik miste toen ik naar het strand was het, de hoeveelheid vuilnisbakken. Het waren er heel weinig. Um, tussendoor is ook nog een strandinzamelingsactie geweest van National Geographic... waarbij uh, ik uit verschillende bronnen, verschillende cijfers hoor... maar ik ga uit van een gemeentesite. En die hadden over 600 kilo afval wat zij ophaalden op het strand. 600 kilo... Um, wij vinden het van belang dat wij iets doen aan deze, deze rommel. En wij hopen deze...